Zes uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De schutter die gisteren in Arizona een bloedbad aanrichtte... is volgens de politie een verwarde man van 22. Bij de schietpartij in Tucson werden zes mensen gedood en raakten zeker tien mensen gewond, onder wie het democratische Congreslid Gabrielle Giffords. Ze is geopereerd naar artsen zijn optimistisch over haar herstel. De politie heeft de schutter gearresteerd en onderzoekt of hij hulp heeft gekregen van een man die voor de schietpartij bij hem in de auto zat. Het motief van de dader is nog onduidelijk, maar op de sociale netwerksite MySpace is een tekst van hem gevonden waarin hij afscheid neemt van zijn vrienden. En verder heeft hij een aantal video's met warrige teksten op YouTube gezet. In Zuid-Soedan gaan over een paar uur de stembureaus open voor een referendum over onafhankelijkheid. Het referendum duurt een week. Algemeen wordt verwacht dat de bevolking zich zal uitspreken voor een onafhankelijke staat. President Bashir heeft gezegd dat hij zich bij de uitslag van het referendum zal neerleggen. Wel heeft hij het zuiden gewaarschuwd voor instabiliteit als het zelfstandig wordt. In Duitsland is nu ook een te hoge concentratie dioxine ontdekt in kippenvlees. Volgens het Duitse ministerie van Landbouw gaat het om tweemaal de toegestane hoeveelheid. Het is het vlees van legkippen van een pluimveebedrijf in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Volgens het ministerie is het vlees niet in de winkels terechtgekomen. De afgelopen week werden op last van het ministerie vanwege het dioxineschandaal 4700 Duitse boerenbedrijven gesloten. De Rotterdamse politie heeft gisteravond een man neergeschoten. Dat gebeurde op de weg in Rotterdam-Noord. Volgens de politie was het een verwarde man. en ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De Rotterdamse politie zegt dat er eerst waarschuwingsschoten zijn gelost... en dat er daarna gericht is geschoten. Het weer. In Limburg is er kans op een bui. Vanmiddag is het overal droog en vrij zonnig. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN BNN 47 Nou ja, prima. zoals ze wat er aanleiding voor hebben, weet ik verder niet. Ik vind, is het niet voor jou? Gewoon kraken die handel. Heel simpel. Natuurlijk. Ja, zolang niemand het gebruikt en er gebeurt toch niks mee. Vind ik gewoon dat je daar moet kraken. Er zijn genoeg studenten die geen studentenvlekjes hebben of... Dat je nog bijna ouders moeten leven doordat. En als het kraak op een goede manier kan, dan kan het goede afspraken met de gemeente. Gewoon doen? Um, ja, ik weet niet. Ja, daar heb ik echt geen mening over. Ik vind het allemaal best. Dat is prima, denk ik. Veel positieve meningen over kraak. Zometeen gaan we er ook over doorpraten met Jochem. Hij organiseert dit weekend het Kraakactieweekend. Vooral in Tilburg is dat. Zometeen hoor je er alles over. Christel trok haar beschermende kleding aan en deed mee aan Crashed Ice. En dat is schaatsen. Alleen, dan is een keertje niet voor Mietjes. Goedemorgen, het is bijna 4 minuten over 6. Dit is vier zeven tot 7 uur deze ochtend op 9 januari 2011. Met zometeen ook een mooi fragment uit de overnachting van afgelopen nacht. En je hoort het laatste nieuws vanaf het web in front pages. Nu eerst de altijd vrolijke lucky fan.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 Ik was een keertje bij een radiostation te gast. Nou, ik was gewoon op bezoek. En Lucky Fons was daar om een liedje te spelen. Had hij dat gedaan? Nou, wij allemaal klappen. Wij allemaal blij. Omdat wij klapten om zijn liedje. En toen uh, was hij druk aan het vertellen. Van wat hij allemaal ging doen. en Wat hij nog ging spelen. En dan zou hij zou op Oerol gaan spelen. En ergens anders op een eiland. En dit en dat en zo. En, zo. en hij loopt naar achteren. En hij het zo over de print heen. Want dat is een beetje mijn gedachte aan Lucky Fons. Otto heet die, geloof ik. Inderdaad. Ik heb een meisje hier bij 4.7 op Radio 1. In Nederland blijft ondertussen maar lekker geheimpjes, onthullingen, nieuwe feiten. En Kiki van de BNN-redactie ontvangt het, al die uh, lekkage. En zorgt er dan voor dat jij anoniem dat in de wereld kan brengen. En dit zijn de leukste leaks van deze week. De namen van luisteraars zijn gewijzigd om zichzelf en hun omgeving te beschermen. Patrick en zijn vrienden zijn wel heel creatief met het uitzoeken van cadeautjes. Een vriend van mij had echt heel veel cd's, echt een hele muur vol zo ongeveer. En telkens voor zijn verjaardag wisten we echt niet meer wat we hem uh, cadeau moesten geven. Dus uh, toen hebben we het echt jaren volgehouden gehouden achter elkaar met een clubje... om gewoon een paar weken voor zijn verjaardag een paar cd's uit zijn uh, collectie uh, te jatten... en die netjes in een cadeaupapiertje in te pakken... en uh, op zijn verjaardag te geven als een hele zeldzame cd die we voor hem gevonden hadden. Hij ging dan kijken of je hem al had, en die had hij natuurlijk niet. Dat hebben we echt jaren volgehouden. Saskia en de vriendinnen zijn ook heel creatief, maar dan met paddenstoelen. Uh, laatst ben ik met een paar vriendinnen naar de Waddeneilanden gegaan... En uh, eenmaal in een het bos uh, aangekomen daar, konden we het toch niet laten om de paddenstoel in een kwartslag te draaien. Uh, dat betekent dus dat er nu mensen zijn die wellicht de weg terug niet meer kunnen vinden en nog even het bos heen walen. En als Frank echt heel nodig moet plassen, dan is volgens hem alles geoorloofd. Ik moet bekennen dat ik wel nou eens, uh, als ik in een kroeg sta, en het heel druk is bij de wc... ...dat ik het niet zo nauw neem met de licht van de kroeg... ...en dan als er even niemand kijkt of het, ja, het heel druk is dat niemand het ziet... ...ik gewoon in de wasmaat pas in plaats dat ik netjes op mijn buurt lag voordat Anne uh, het lekkerd Wil je ook een geheim onthullen? Mail dan naar 47 at leaks. 47@bnn.nl dus als je ook eens een keertje wat wilt lekken. Afgelopen nacht had Patrick Lodiers in zijn hotelkamer in het College Hotel John Jansen van Galen te gast. Nou ja, die bleef ook slapen natuurlijk, dus eigenlijk was Patrick te gast bij hem in de logierkamer en ze hadden het uiteraard over het oog op morgen dat 35 jaar bestaat.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 In de sfeer van de studio, waar je iemand in de ogen kunt kijken... zonder dat er de poespas en de logistiek... en het gedoe van, van, van televisieprogramma's... Uh, het is veel rechtstreeks. Nou ja, zoals wij nu ja. zitten, zitten te praten. Ja. Alsof je gewoon met iemand in een café zit. Dus dat is... Uh, en, en ja, ik, ben altijd, ik heb ook een tijd, uh, twee jaar... Een, een, aan een televisieprogramma gewerkt. Maar ik vind de, de, de sfeer, de weinig... Uh,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 When I asked I want to go straight tonight But I'm diverted all the time Is that bad? And when he hit me with his kiss I tasted whiskey on my lips A fire was he who loved me He'd hide in trees to oversee Target's head on the liver close to it a figure fills his upper arm a tattooed kelvin like his son what a charm but when he kissed me with his fist i tasted teardrops on my lips. I lived my life to ruin another one I bought the sweet another shot He dropped his guns For the drink was all he got And when he hit me with his fist I tasted blood Full of hatred he'll be He who learned how to kill En oh, Hit Me With A Kiss, uh, een van de mooiste en beste Nederlandse bands, als je het mij vraagt, solo, dus een Hit Me With A Kiss. Um, ja, het was een echt het was een rare week, hè, was het wat dat betreft, want die vogels en die vissen die telkens naar beneden kwamen, lazer, echt. Ik weet niet wat het was, maar ik kreeg er een beetje een gek gevoel bij, een, een beetje zo'n gevoel van, ja, wat, is het nou het einde der tijden? Is dat aangebroken of is het gewoon een wetenschappelijk verklaarbaar iets? Ik weet het niet, hoor. Today is finest. Gelukkig is er dan altijd BNN Today, die dat soort dingen dan eens even lekker uit gaat zoeken. En dan kunnen wij daar eens even weer op terugblikken. Wat is er eigenlijk allemaal aan de hand met die vogels? Willemijn Veen overzocht het uit. I thought it was out of an Albert Hitchcock movie. The mayor was meshed with me when he called me. So it wasn't a joke. o'clock in the morning told me he had birds falling out of the sky. Running over hundreds, it was that bad. Up to 5000 blackbirds just fell from the sky in the town of BB. Een regen van dode vogels. Ja, dat klinkt als een horrorverhaal, maar deze week zijn er toch echt in Amerika, Zweden en Japan dode vogels uit de lucht komen vallen. Nou, niemand weet precies wat er aan de hand is. Maar op internet gaan er natuurlijk de wildste verhalen rond en wij zetten even een paar theorieën voor je op een rijtje. Het zou kunnen dat die zwermvogels door een ijskoude luchtstroom vloog. Daar is de lucht dan zo koud dat die vogels eigenlijk als een ijsblokje naar beneden vallen. Maar volgens anderen zijn die neergestorte vogels een waarschuwing van God. Het einde van de wereld zou nou toch echt nabij zijn. Millions, millions, every night. You look up at the sky, it's just black. Nou weer anderen die hebben het over ufo's en over aliens, buitenaardse wezens die zouden die vogels hebben aangevallen, waardoor de hele zwerm naar beneden kletterde. Andere theorie is dat het magnetisch veld van de aarde verschuift. En die arme vogeltjes die verliezen daardoor hun evenwicht. Ja, en dan vallen ze van paniek dood neer. At in nou, verder zou het ook nog kunnen dat die hele groep vogels zich tijdens oud en nieuw letterlijk doodschrok van het vuurwerk. En dan dus, ja, een dood naar beneden viel. Is be at this Weer anderen die beweren dat, uh, dat ze in een storm terechtkwamen. Daardoor werden ze door de bliksem geraakt en meegesleurd door een windhoos. Wat ook kan, is dat de vogels vergiftigd zijn door gassen uit een vulkanische aswolk. Dus niet alleen een gevaar voor vliegtuigen, maar ook voor vogeltjes. Maar de wildste theorie die geeft de schuld aan de Amerikaanse overheid. Die zouden bezig zijn met wapentests, waarbij ze het weer beïnvloeden en zelfs stormen veroorzaken. Ja, en dan vallen al die vogels dood naar beneden. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik wil niet met een of andere in de test van zo'n technologie. Nou ja, welke theorie het ook is, het blijft een heel raar verhaal. Ik hoorde gisteren in de Trost-nieuwsshow de theorie... en dat klonk eigenlijk best wel aannemelijk... dat er dus een vuurpeil in zo'n uh, zo'n uh, zo zo vogels hoe noem je dat? Een roedelvogels? Nee. een zwermvogels. Nou ja, in die vogels terecht was gekomen, zo'n vuurpeil. En daar schrikken ze dan van. En aangezien ze s'nachts nooit vliegen, ruiken ze helemaal in paniek en knalde ze gewoon overal tegenop. Dat was volgens mij de theorie. En ik denk ook wel dat dat klopt. Ik denk niet dat het einde der tijden hier is. Ken jij misschien dat energiedrankje waar je vleugels van krijgt? Misschien heb je het wel nodig nu, zo vijf of al zeven. Nou ja, dat drankje dat organiseert ook evenementen voor extreme sporten. Zoals bijvoorbeeld crashed ice. Geen idee wat het was, dat wisten wij van tevoren ook niet. Maar één ding wisten we wel, je krijgt er een kick van. En het leek als nou echt iets voor onze verslaggeefster Christel. Ik ben Christel, een echte Adrialine junk Altijd op zoek naar avontuur. Vandaag sta ik in Eindhoven bij de Red Bull Crash Ice. Hé, hey, Annemarie Thomas. Hey, kan je me nog in het korte principe van de baan uitleggen? Het is dus een ijshockeybaan. En in het begin ligt er een, een, ja, een paar ijzoekjes stiks waar je overheen moet stappen eigenlijk. Dan straat je dus naar een, een, een trappetje waar je overheen moet Ja, Hoe moet ik dit uitleggen? Het Dus een soort barrel waar je overheen moet. Dan rij je naar de barrels heen en weer terug aantikken. Tussen de barrels door een achje, om een pionnetje heen. Dan ga je weer terug op de terugweg, onder een poortje door. En dan de laatste sprong door de finish heen. Ja, en dat is het. Over... Uh... Half uurtje ben ik aan de beurt. Ik heb net uh, mogen kijken hoe de rest het uh, doet allemaal. Maar ik ben hartstikke bang dat ik de route of de baan vergeet... en dat ik echt een complete plank mislaag gewoon. Ik durf echt niet meer. Oh, ah, pijnlijk. Ze vliegen hier over de Finnes. Ik ben echt doodsbang op dit moment. Nee! Als ik de schatens allemaal zo zie vallen... dan denk ik dat het een, een pijnlijke middag gaat worden. Ik heb net mijn spullen opgehaald. Tas vol met uh, equipment. Uh, even kijken: geen beschermers. Beenbeschermers. Elleboogbeschermers zag ik al. En mijn kousen. Mijn kousen zakken af. Ik sta in mijn onderbroek. En die moet ik dus vasttepen met ductape. Ik hoop dat het blijft zitten. Ik heb natuurlijk zelf geen idee hoe het werkt. Dus ik word ook echt aangekleed. Dit is een speciale techniek voor volgens mij. Alles met plakband gewoon bij elkaar houden. Ik heb mijn pak aan, nu mijn schaatsen nog. Hopen dat het goed gaat. Ik begin nu een beetje zenuwachtig te worden, maar uh, het moet wel goed komen. Ik ga ervoor. Ik ben nu aan de beurt. Vallen, niet vallen. Oh, fuck. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, okay. oh, boy. oh. Fuck, man, ik ben kapot. Niet normaal. Ik ben echt kapot. Oh. Oh. Fuck. Ik wist mijn parcours ook gewoon helemaal niet meer. Hè? Ik wist mijn parcours gewoon niet meer. Ik dacht alleen maar ga, gaan gaan. Nou, dit had ik dan nou echt wel niet willen missen hoor. Wat is mijn tijd? Ik ben echt net, net, net klaar. Net mijn ja, pak, ik, pak uit. Ja, ik heb het net gezien. Ik heb je zien schaatsen. Ik vond het niet slecht. Nee? Nee, echt niet. Nee, serieus hè? Maar jij doet het daten denk ik? Nee, nou, dat weet ik niet. Ik heb dit nog nooit zo geprobeerd zoals jij. Dus uh, ik ben wel de baan al af geweest. Vorige week waren we in Weidring in Oostenrijk. En uh, met de vier lange baan schaatsen hebben we de baan geprobeerd. En ik vond het heel spannend. En dat is geen geintje, het was echt doodeng. Dus maar jij stond ook helemaal bovenaan natuurlijk. Dat heb ik niet eens gedaan. Ja, ik heb bovenaan gestaan, ja. Dus dat was heel heftig. Maar we hebben wel in de training vooraf een beetje dit gedaan. Maar ik ben uiteindelijk niet over die sprongen gedaan. Nee, die heb jij gewoon genomen. Dus ik... Uh... Het was niet echt springen, maar je ging er wel overheen. Dus... Ja, ik dacht, als die oude lange ja, mee meegaan doen... Die dankjewel, oudjes, dankjewel. als die oudjes meegaan doen, dan moet ik het ook kunnen. Maar het viel toch wel heel erg tegen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, was je moe afloopt. Ik was kapot. Ja? Zag je me niet over de finish rollen? Ja, nee. Nee, maar ze rollen allemaal over de finish, omdat gewoon in laatste sprong heel heftig is. Maar nou, ik, ik vond het niet slecht hoor, echt niet. En hoe doen de rest van je collega's het? Rintje Risma, Focus Zandsta? Ja, weet je wat het is? Het is uh, uiteindelijk de baan is gewoon skiën. Rintje kan heel goed skiën, dus die gaat gewoon in een ski-stijl naar beneden. Met zijn voeten een beetje, met zijn tenen naar elkaar toe. Dus het is echt uh, ja, gewoon in vloek naar beneden, een beetje remmen, loslaten, remmen, loslaten. En heeft geen angst, en dat is gewoon wat je moet hebben, maar dat had jij ook niet. Ja. ja, je gaat gewoon en dat is wat je moet doen. Je hebt een goede bescherming aan, dus verder kan het weinig, kan het weinig kwaad. En nou, als je maar durft. Helaas, helaas. Ik heb het niet gehaald, ik heb het niet gekwalificeerd. Uh, mijn tijd was 75 seconden en daarmee was ik ook echt de laatste. En wie weet hè, volgend jaar nog een kans. Het zou wel eens nee, dus ze dan echt ook weer helemaal laatste Maar ja, het zou wel zijn als ze dan ineens eerste winnen. Ze waren we meteen kwijt bij de BNU. -universie. Dat ze professioneel crashed ice van Supertramp Give a Little Bit en deze band de Google Dolls die ken je van Iris dat is een enorme hit een dikke klassieker en ze dachten op een gegeven moment joh laten we dat liedje eens gaan kofferen Give a Little Bit is dus van de Google Dolls Frontpages. Pages belangrijkste nieuws van websites uit Nederland en ook van het buitenland op nrc.nl wat wij al lang wisten is nu ook al echt wetenschappelijk bewezen de tranen van vrouwen zijn niet opwindend sterker nog ze zijn precies het tegenovergestelde de tranen van vrouwen verpesten namelijk de sekslust. In vrouwentranen blijken pheromonen te zitten... die de seksuele verlangens van een man kunnen verminderen. Ik zou ook niet weten waarom je in godsnaam opgewonden moet worden van een vrouw die je helpt. Goed, op Fok.nl dan. Het Amerikaanse congreslid Gabrielle Giffords heeft een aanslag op haar leven overleefd gisteren. Voor het congres uh, uh, in het uh, To Your Corner-initiatief ging Giffords naar Arizona om te praten met de stemmers. Tijdens de openluchtbijeenkomst werd ze van dichtbij door een 22-jarige man door haar hoofd geschoten. Ze werd eerst doodverklaard, maar ze is inmiddels geopereerd. En volgens haar arts komt ze er wonder boven wonder weer bovenop. Haar toestand is nog wel kritiek. Dan parool.nl. De varkens in Taiwan... Taiwan, Taiwan, moeten voortaan naar het toilet. Het probleem is dat de varkens overal waar ze maar willen... en waar wij dat dus niet willen, hun behoefte doen. En dat kost veel schoonmaakwerk en veel water. En om water te besparen is er een speciale varkenswc ingericht. Het is niet de standaard porcelain pot, maar een speciaal ingericht hok... Die is dan weer ingesmeerd met varkensmest om de varkens te lokken. En blijkbaar werkt dat, want na een experiment in het zuiden van Taiwan... mag nu het hele land eraan gaan geloven. En dan nog L1.nl, dat is de site van de regionale omroep in Limburg. De waterstand daar is stabiel in Zuid-Limburg. En dat blijft ook wel de komende tijd. Er zijn natuurlijk wel schommelingen in de waterstand mogelijk, zegt Rijkswaterstaat. Maar gezien de voorspelde neerslag hoeven we nergens bang voor te zijn. Nou, nu we het daar toch over hebben. Meteen maar even kijken hoe het op buienradar.nl is. Even kijken hoor. Nou, dat is dan wel Limburg waar het regent. Dat is toch ook typisch, hè? En verder is nog een klein beetje Twente. En uh, de rest van Nederland heeft het gelukkig gewoon droog. PNM, Luke Ikink. Zijn woorden zijn bewust of onbewust verdraaid. En de schade is onherstelbaar. 4-7. Asterine wegvalt, komt er ook weer in de pijp. Asterster cirkel het Ja, het schiet het Maar waar het precies zoals het Dit weekend van 9 en 8 januari zijn de landelijke kraakactiedagen 2011. Want wet of geen wet, de kraakers hebben als goede voornemen om te blijven kraken. En iemand die daar echt alles over weet is Jochem. Jochem, goedemorgen. Goedemorgen. Hé, hey. uh, ja, jij bent, ben jij kraker, uh, ben jij uh, kraaksympathisant? Hoe moet ik dat zien? Ik, uh, ik ben zelf kraker, ja. Kijk, en, en, en zit, zit je nu in een kraakpand? Ja, ja ah. ik zit op dit moment in een kraakpand in Utrecht. En daar woon jij ook uh, uh, deze nee, dagen ik, nog steeds? Ik woon, ik, woon, ik woon zelf in een bos. Oké, okay, maar ook in een kraakpand? Ja. Ah, nou, kijk aan, dan uh, ga je van kraakpand naar kraakpand. En uh, dit weekend is dus het, het, het, het kraakactieweekend. Wat is dat voor weekend? Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Nou, het kraakactieweekend is, een, uh, is eigenlijk een setje actiedagen... Uh, waarin, uh, waarin uh, er opgeroepen is om uh, in heel het land overal uh, acties rond kraken en woonstrijd uh, uh, te doen. Uh, om aan te geven dat, dat kraken doorgaat, ook, ook met een verbod. Uh, kraken, is, uh, kraken is nooit begonnen omdat het, uh, omdat het mocht. Hmm. Dus waarom zou het nu stoppen? Omdat het verboden is. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou ja, omdat het verboden is. Maar ja, goed, dat, uh, zoals ik al zei, het is ook nooit begonnen omdat het mocht. Kraken is altijd een, uh, een, een daad van verzet tegen, tegen een systeem geweest dat ja, mensen uitbuit op een eerste levensbehoefte. Ja. En daarom zal het nu ook niet stoppen uh, nu de problematiek er nog wel is, maar het alleen maar verboden is. Ja, dus omdat, omdat uh, ik bedoel, dan, dan kan de wet wel zeggen: van het mag niet, maar dat is juist het hele idee om te laten zien dat je je verzet tegen die wet, een verzet Prefies. tegen het beleid, ja. Ja. En het, ik heb het de hele tijd over jullie en jullie, jij hebt het de hele tijd over we, en met hoeveel mensen zijn jullie? Met hoeveel uh, krakers? Ja, het is, het is een beetje koffiedik kijken. Niemand, niemand weet het precies. Mm -hmm. um, uh, maar maar ik, ja, ik, gok, ik gok zelf op enkele tienduizenden mensen in Nederland. Oké, okay, in totaal die kraken tienduizenden ongeveer. Ja. Ja. En hoeveel ja. mensen doen mee aan, uh, aan je weekend? Ja, dat, ook, dat is, ook dat is koffiedik kijken. Ik weet niet precies. Um, uh, het is een hele open oproep. Het is, heel, uh, het is heel. Het is decentraal georganiseerd. Dus het is niet dat we één grote vaste vergadering hebben gehad of zo. Nee. Um, dus, dus ja, ik, ik denk dat er, uh, dat er een paar honderd mensen dit, uh, dit weekend uh, uh, actief zijn. Gisteren hebben er 250 mensen gedemonstreerd in Tilburg. En er zijn een aantal panden gekraakt al. En er zijn nog wat meer acties geweest al. Dus ik denk dat er nu al enkele, enkele honderden mensen bezig zijn, uh, bezig zijn geweest met acties dit weekend. En vandaag gebeurt er natuurlijk nog een hele hoop. Ja, want wat doen jullie dan? Want jullie hebben gisteren dus geprotesteerd en, en, uh, maar, en, en wat panden gekraakt. Is dat, het, uh, het, mm -hmm. is dat ook het programma van vandaag? Ik weet het niet precies. Um, uh, het, ik ben zelf alleen maar uh, met, met de pers bezig dit weekend. Ja. Ik ben zelf niet echt betrokken geweest bij, uh, bij uh, het organiseren van acties zelf. Mm -hmm. En um, uh, ik, weet niet, ik weet dus niet precies wat er vandaag nog gaat gebeuren. Ik, het is voor mij ook een verrassing. En dat, uh, maar ontstaat maar ik, het ook een ik, beetje, ik, dan? Weet wel dat er, uh, ik weet wel dat er nog een aantal pannen gekraakt zullen gaan worden. Ja, en ontstaat en, het dan uh, ook een beetje zoiets? Dat, dat het zeg maar gewoon op de dag zelf dat, uh, dat ontstaat wat er gaat gebeuren? Ja, maar nou ja, het, het ontstaat aan de ene kant, uh, ja, als, als geheel ontstaat het nog, maar die acties op zich zijn natuurlijk al wel georganiseerd en gepland. Hmm. Uh, en afgesproken met elkaar. Maar ja, uh, uh, ja. Het, het, als geheel ontstaat het inderdaad nog een beetje. Dat, uh, ja. ja. En uh, nu was dus gisteren die demonstratie, protestactie. Is dat allemaal goed gegaan? Want ik begreep dat de politie of de gemeente heeft, uh, heeft flyers uitgedeeld... voor Afghanen aan die protestactie, van, uh, met een aantal regels erop. Zo van geen bivakmutsen meer, van dat soort dingen. Is dat allemaal goed gegaan? Ja. Ja, ja? Dat, uh, die hele demonstratie is, is goed verlopen. De politie was wel, was wel uh, vrij, uh, vrij intimiderend aanwezig. Maar, uh, ja Hoe merk je dat dan? Uh, dat, ze, dat ze intimiderend aanwezig zijn? Ja, gewoon met, met, met extra veel paardjes. En, uh, en uh, dat, er, uh, dat er regelmatig om de hoek toch wel even een meebusje staat te kijken. En uh, mm -hmm. uh, dat op die manier dat ze wel even duidelijk maken: hé. Hey, uh, mochten jullie de schreef over overgaan, dan, uh, dan, uh, dan staan onze knuppels klaar, zeg maar. Ja, want dat is natuurlijk uh, wel dat, vaak... het. Dat het merk het je voor... ja, Maar het is ook natuurlijk het vooroordeel wat, wat wel bestaat over, uh, over krakers... dat het toch vaak wel uit de hand gaat lopen uh, uh, als die iets doen, als die gaan protesteren. Ja, ja het gebeurt inderdaad... Uh, het, het is inderdaad bijvoorbeeld in oktober is, uh, is in, is er inderdaad, uh, in Amsterdam en in Nijmegen... zijn inderdaad uh, wat activities geweest... Ja. Um, maar, maar ja, ook elke keer als dat gebeurt, ik bedoel, we, we, zijn, we zijn een groep die, die ageert tegen een systeem. Mm. Uh, een systeem wat, wat beschermd wordt door, door de staat en door de politie. En op het moment dat die staat en die politie tegen ons gaat zeggen van hé, hey, jullie mogen alleen maar op die manier ag ag ageren, dan wil het nog wel eens wrijving opleveren. Ja, ja. en dan, uh, dan, dan komt dan die wrijving van, van beide kanten eigenlijk, zeg jij. Ja, ja ik, ik, ik ga niet zeggen dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat het nooit vanuit de krakers komt. Nee. Um, maar ik, ik, ik weet wel dat, dat alle incidenten die ik heb gezien... voor een heel groot deel ook, ook zijn vanwege provocatie van de politie. Ja. Dus uh, ja. Nu, uh, nu is kraken inmiddels uh, uh, bij wet verboden. Uh, dat was mm -hmm. het voorheen nog niet. Toen werd het uh, gedoogd. Of in ieder geval was het toegestaan op een gegeven moment. Um, ja. Ik kan me toch voorstellen... Ik bedoel. Ondanks uh, jullie goede voornemen vanuit jullie zelf dat je, dat, je wil, uh, dat je er tegenin wil gaan. Maar dat het toch op een gegeven moment ophoudt. Omdat dan gewoon, het mag gewoon niet. En elke keer als er een pand wordt gekraakt. Dan uh, hebben jullie eigenlijk geen poot meer om op te staan natuurlijk. En dat je vroeger natuurlijk wel. Toen kon je in het pand blijven zitten. Mm -hmm. Nou ja goed, inderdaad sinds, uh, sinds 92 was er dan een wet waarin, uh, waarin stond dat als een pand een jaar leeg stond. Dat, uh, dat het gedood werd. Um, en uh, ja, die, die wet is inderdaad nu geschrapt. Ja. Ja, aan de ene kant is, maakt het dat moeilijker, aan de andere kant maakt het ook wel duidelijker. Want, want uh, uh, de, de, de, de, de, zoals ik al zei, het is een daad van verzet, het, het is een daad tegen een systeem. En op het moment dat het systeem je gedoogt, wordt het moeilijker om je punt heel duidelijk te maken. Ja. Um, en, en, en wat dat betreft is die wet ook wel een kans om, om uh, gewoon uh, de... de, de het, het, is wat, het is wat zwart witter waardoor het duidelijker wordt ja. uh, wat het punt is. Je kunt makkelijker uitleggen wat nou eigenlijk het probleem is uh, met de woningmarkt. Ja, ja nee. het, het, het, het, het, het probleem is de woningnood. Het probleem is dat de mensen vier, vier jaar op een wachtlijst staan in, in een kleine stad als Bosch, Twaalf jaar in een, in een grote stad als Amsterdam. Alleen maar om, alleen maar om een eerste levensbehoefte te kunnen voldoen. Ja. Nou, uh, Jochem, uh, uh, veel plezier vandaag, uh, sterkte. Ja, En uh, En uh, houd rustig, dat lijkt me wel zo fijn. Dan, uh, ja. dan, dan, uh, dan blijft iedereen ook weer aardig en lief tegen <laughs> elkaar. Het is toch nog een leuk weekend ook. <laughs> <laughs> ja, Jochem, dankjewel hè. <laughs> hey, tot ziens. Yo. Sailing on a thousand seas dan zijn ze eindelijk weer eens terug met een goede plaat. Want ze hebben toch een aantal cd's gemaakt. Yo, pooh, die waren slecht. The Coral hoorde je met A Thousand Years. Today is finest. Tijd voor een mooi fragment uit BNN Today... van afgelopen vrijdag. Willemijn Veenhoven, onze presentatrice. Sprak met Jaap Kwakman en die is gitarist van de 3J's. En die is een beetje boos op Treintje Oosterhuis. CD's van Treintje Oosterhuis, die komen er bij de Free Records Shop niet meer in. Nou ja, niet dat ze die muziek daarna zo slecht vinden. Maar de baas daar, die zegt, uh, ja belachelijk, Treintje Oosterhuis... die geeft gratis haar album weg um, via het AD, aan de lezers van het AD. En uh, nou ja dan hoeven wij het ook niet meer als het op die manier doet. En uh, nou, het hele gedoe zorgt voor flink wat discussie. Jaap Kwakman, die is gitarist van De 3J's, Jaap, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Ja, heel veel gedoe in muziekland. Uh, Guus Meeuwers, die, die vindt het wel een, een coole actie. Die zegt, ja, je moet uh, creatief met de cd-verkoop omgaan. En uh, die vindt het wel stoer. Um, DJ Gerard Ekdom, die zei in de krant dat hij ook aan de kant van Treintje staat. Maar jij, uh, jij vindt het niet zo'n coole actie. Nee, het is niet slim. Dus als je... Als je... Puur gaat kijken naar hoe een economie uh, werkt, dan, dan kan dit niet. Treintje is een van de pijlers van de Nederlandse muziek. Mm. En uh, als je vanuit dat uh, oogpunt gaat kijken, dus bijvoorbeeld als A-artiesten hun muziek al gaan weggeven, hoe zit dat met nieuwe aanwas, nieuwe bands, jonge bands, die, die mogelijkheden niet hebben. Treintje maakt natuurlijk al 20 jaar muziek. Weet je, op die manier ja, maak je het voor iedereen onmogelijk. Aan de andere kant, uh, we hebben de laatste jaren te maken met eten zoals Mediamarkt... die uh, cd's gebruiken als lockproducten. Dus die, die slijten cd's onder, uh, zeg maar onder de, de kostprijs. Mm. Waardoor eigenlijk een, een cd geen waarde meer vertegenwoordigt... namelijk die waarde die fluctueert. Uh, dus daar is eigenlijk al begonnen aan de evaluatie van het fysieke product. En vervolgens gaat de artiest zelf... Die, die denkt, nou weet je wat, die kan het beter. Die gaat het album gewoon weggeven. Dat is, ja, een cd vertegenwoordigt geen... Uh, economische waarde meer. En ja. ja, dat is gewoon niet slim. En ik zeg ook, ik ben het met niemand eens. Ik kan het wel snappen van treintje. Het is voor haar misschien commercieel wel slim. Ja, Alleen want zij zi denkt waarschijnlijk. Uh, we hebben haar trouwens even geprobeerd te bellen, maar de Amandelen zijn er net uit. Dus ik kan niet zo goed praten. Vandaar uh, dat ze niet uh, aan de telefoon kon komen. Maar ja, maar zij denkt waarschijnlijk van ja, weet je, ik, uh, ik, uh, CD's verkopen tegenwoordig heel slecht. Je moet toch wat doen om onder de aandacht te komen. En dit is gewoon een hele, hele slimme actie van haar. Toen, nou, commercieel gezien wel. Alleen, wat ze. Vergeet, dat is. Uh, er zijn ook mensen die nog heel hard lobbyen. Bijvoorbeeld in de Tweede Kamer tegen uh, afschaffing van auteursrechten. Tegen het uh, downloaden van, van uh, muziek, want muziek is niet gratis. Uh, die mensen zet je ook voor het blog op deze manier. Juist de A artiesten moeten het voorbeeld geven en gewoon ja, stellig zijn dat muziek nog waardig vertegenwoordigt. En ja, op, op deze manier ja, wordt, gaat het er slecht uitzien. Ja, maar je kan toch denken als artiest, en waarschijnlijk denkt Treintje dat ook, van nee, ik geef één keer mijn cd weg, is eigenlijk een beetje een grapje, maar daardoor leert iedereen wel mijn muziek nog beter kennen, en dan komen ze massaal naar mijn concerten, dus uiteindelijk ja. word ik alleen maar beter van. Dat is misschien wel waar, maar aan de andere kant, mensen denken tegenwoordig dat het muziek gratis is, terwijl het dat niet is. Ik, ik kan zo'n lijstje uh, zo maken met de kosten van promotie van een album, het maken van een album, het maken van clips. Uh, muziek is niet gratis, ook voor de mensen niet. We kunnen morgen wel zeggen, laten we massaal naar de Albert Heijn gaan... en daar alle melk uit de schappen <laughs> ja. halen. Want Albert Heijn, ja, want al hallo ja pak man, nou trek je ja. me wel even een vergelijking, maar... Nee, maar zo is het, muziek U is niet gratis. Het nee, behalve, behalve dan maar, als je ar als artiest dat voor één keer voor de gein doet, toch? Ja, dan wel. Dat is, ja, dat is waar, en dat is, daar is het Treintje ook vrij in. En dat ik nu hoor, nog een keer, commercieel gezien snap ik het wel, ik vind het alleen zonde omdat uh, er, moet, er zal, wil je de muziekindustrie redden, zal er gewoon, moet er eenduidig gereageerd worden. Mede door de platenzaak die niet moeten gaan stunten. Of in ieder geval uh, ja, een beetje op één lijn moeten gaan liggen met, met prijzen. Ja, en wat vind je dan van Hans van Breukhove? Hè? De, de man achter de Free shop, die zegt, euh, nou, euh, ja, eigenlijk zegt hij oninbiedig, flikker maar op met je cd. Je komt er vanaf nu ook niet meer in. Ik hoef geen treintje Oosterhuis meer in de schappen. Uh, laat maar lekker zitten, want uh, je maakt mijn, mijn mensen in mijn, in mijn winkels uh, werkloos hierdoor. Nou, uh, mensen die daar, iedereen heeft een mening. Uh, mensen moeten wel weten dat uh, het afgelopen jaar music store uh, failliet is gegaan. Die is overgenomen. Uh, Free record shop gaat ook niet lekker. Dus Hans over ja, die moet het in wezen van, van de A artiesten hebben. Dat zijn de albums zeg maar, van Treintje, Carol Emerald, Nick Simon, Gus Meuwes. Dat zijn artiesten die zijn stal trekken uit en, Nederland. En de 3J's ook wel, hoor, Jaap. Ja, oké. doen die, het heel laten, goed. Laten we scheiden blijven. <laughs> ja. Nee, maar het probleem is dat... Als, hij heeft jarenlang heeft hij aan dezelfde kant gestaan. Hij heeft ook promotie gemaakt voor Treintje. Hij heeft er geplaatst voor gemaakt. Uh, hij staat aan dezelfde kant. Vervolgens loopt het Treintje in een hele slechte markt. Loopt hij gewoon weg. Ik kan me voorstellen dat iemand die, die ja, met het water op de lippen staat... dat hij eventjes de eerste dag op deze manier reageert. Hm. Ik, ik ben het eens, het is niet handig. Maar ik snap het wel. Misschien is het gewoon een hele slechte cd, Jaap. Dan ze hem aan de straat niet kwijt. Dan is het niet slim. <laughs> dan is het inderdaad eigenlijk nog onverstandiger dan je nu hebt uitgelegd. Dan liggen de 750.000 slechte deze drink verspreid wel Nederland. Ja, ja daar heb je jezelf mooi om ze op geholpen. Ja, pakkerman van de 3 js die nooit of te nimmer gratis muziek gaan weggeven. Dat is wel duidelijk. Dankjewel. Oké, okay. Doei. Ja, zo klinkt niet de nieuwste D van Treintje Oosterhuis. Het is het geluid van een DigiRedo. Je weet al, dat houten ding waar aboriginals uit Australië op blazen. Vanmiddag wordt er in Utrecht een workshop Crazy DigiRedo gegeven. En Michiel Tijgelen is een van Europa's meest talentvolle digiredo spelers en geeft die workshop. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Um, wacht even hoor. Hoe kan jij nou een van... Europa's meest talentvolle didgeridoo-spelers zijn. Hoe meet je dat? Is er een soort WK, EK? Uh, nee, er is geen WK of EK. Maar uh, ik had het voordeel dat ik er vroeg bij was. Ik ben begonnen in 1993. Wat betekent dat ik nou uh, ja, bijna 18 jaar uh, didgeridoo speel en ik ben gewoon blijven oefenen, oefenen, oefenen, oefenen. En nu word ik door heel Europa gevraagd om uh, op uh, festivals te komen spelen. Ja, en uh, kun jij het moment nog herinneren dat je dacht, nou? kan mij die blokfluit schelen en die elektrische gitaar. Ik ga gewoon Do' spelen. Ja, ik, uh, in 1993 stond ik op het Park Pop Festival in Den Haag. En uh, daar begon de band uh, Jotto Yindi. Die had in 1993 uh, een hitje met het nummer Treaty. En uh, ik liep naar het podium en ik zag daar... Ja, uh, echte aboriginals rockmuziek maken met een instrument wat ik nog nooit gezien had. Maar dat geluid van het instrument, dat ging direct van mijn oren naar mijn hart en hm. heeft me nooit meer losgelaten. Ja, wat was het dan, dat geluid? Want het klinkt voor mij soms een beetje als een soort, ja, een holle boomstam waar je, waar je dan in zit te blazen. Ja, het is natuurlijk uiteindelijk ook een holle boomstam waar je uh, gewoon wat op zit te blazen. Maar, eh... Uh, uh, ja, er zijn meer mogelijkheden dan dat je doorgaans uh, in, de, in de media hoort. Dit redo is echt een heel, uh, heel uh, divers instrument... waarbij veel meer mogelijk is dan alleen maar die lange... Bing... Ja, precies. Oh, dus, dus, zeg maar. dus, dus dit fragment zo? Dat wat wij laten horen? Dat is, dat is, niet, dat is niet het enige wat een djury do kan? Nee, dat wat je nu hoort, dat is ongeveer hetzelfde... als dat je met je ene vinger de hele tijd... op de C-toets van de piano blijft slaan... <laughs> en verder de rest van de 84-toetsen... Ja. Uh, niet interessant vindt. Wel gek dat wij dan uh, denken dat een didgeridoo... alleen maar dat geluid kan maken, eigenlijk. Een slechte, ja, slechte, ja. slechte PR heeft dat ding. Uh, nou, ik, ik, ik werk uh, samen met nog een paar anderen in Nederland... Uh, al, uh, al, al, al jaren aan, uh, aan de PR, maar... Uh, op een of andere manier blijft het beeld van, van vage hippie uh, uh, esoterie maar aan dat instrument plakken. Ja. En uh, ja, dat is vrij hardnekkig inderdaad. Nu kan ik me voorstellen, jij als DigiReduce speler en, uh, en liefhebber ook, jij bent kind aan huis in Australië. Gaat daar lekker langs kijken, loeren, technieken uh, afpikken. Ja, ik, ik, ik, ik, ik probeer daar zo vaak mogelijk te komen. Alleen uh, is het zo dat uh, uh, het gebied wat interessant is voor dit spelers dat uh, heet Arnhemland. En dat is een reservaat wat ongeveer vijf keer zo groot is als Nederland. En maar één supermarktje heeft. Ja. En, uh, je je, en je kunt je daar alleen per uh, uh, vliegtuig en uh, four wheel drive uh, laten vervoeren. Dus kun je je voorstellen dat het een vrij uh, duur uh, gebied is om uh, te reizen. Het is een van de meest afgelegen plekken nog steeds ter wereld. Ja, dan ga je niet even een kost weekendje dus, naartoe. Uh, ja, behoorlijk wat geld. Ja. Kan, uh, kan iedereen dat leren? Uh, did you do? Zou ik het er kunnen? Uh, ja, dat is mijn insteek in de workshops voor vanmiddag in het Average Museum... is wel dat iedereen uh, de basis moet, leer, moet kunnen leren... Het is alleen natuurlijk net zoals bij uh, elk ander instrument. Uh, ja, je moet oefenen en uh, je moet talent hebben. Ja, en hoe kun je talent, hoe, hoe kom je erachter dat je talent hebt? Op een gegeven moment heb je door dat je een melodietje kan spelen? Ja, op een gegeven moment dan kom je erachter dat, uh, dat, dat, dat, dat je hele mind uh, uh, in, in uh, uh, de gedachte van het instrument zit, zeg maar. Dat je gewoon uh, ja, overal ritmes hoort en dat je dat ook goed om kunt zetten en dat je technieken makkelijk aanleert. Hm. Mm. En, uh, ja. Ik heb altijd wel gedacht dat, dat het een beetje onhygiënisch is, zo'n didgeridoo. Nou ja, zolang je er niet aan gaat likken, valt het wel mee. Je moet erop blazen, hè? Ja, precies, ja. Maar dat is niet uh, dat er allemaal speeksel in komt en zo... en dat je dan de volgende keer het speeksel... Ja, maar van dat de... er komt er aan de onderkant ook gewoon weer uit, hey, hè? Dus bij een trompet. Ah, oké, okay. ja, dat op die manier. Heeft, ja, bij trompet, uh, daar blaas je ook op. Alleen daar denken mensen dan niet dat het onhygiënisch is. Ah, nee, nee, nee, dat is waar. Zo dus ja, maar zo'n didgeridoo is dan ook weer van hout natuurlijk ook trekt het misschien allemaal in? Gaat het stinken? Ja, nou de instrumenten die we vanmiddag voor de, voor de groepen gebruiken zijn in ieder geval allemaal van plastic. Ah, okay. En ik zal ze tussendoor even met een doekje van binnen <laughs> Heel goed. even eventjes, eventjes opwrijven en ja. dan komt het wel goed hoor. Ja, glim is ook mooi. Goed, ja, uh, Crazy Do ga jij, uh, jij vanmiddag geven in het Aboriginal Museum? Ja klopt, het is in het Aboriginal Museum. Er is een uh, culturele zondag wordt er gehouden in, uh, in uh, Utrecht. En het uh, Aboriginal Museum biedt uh, van 12 tot 4 uh, gratis uh, digital workshops aan. En uh, voor kinderen zijn er ook uh, activiteiten op het gebied van Australische dieren. Nou, gezellig. Ik ga even langskomen, ja. Michiel. Ik zie je daar. Oké okay dan. Hoi. Later. Van oh, De do is er maar een klein snapje, stapje naar Jeroen Snel. Ik heb er wel in thuis staan. Echt waar, joh? Een soort uh, grote Fou is ja. het eigenlijk. Hè? Ja, het Fou Fou voorloper, inderdaad. Ja, ik, heb er, ik heb er meegenomen in Australië. Op, kun je er ook op spelen? Nee, nee, nee dat is hè? echt heel moeilijk. Ja, ja. Ik, ik doe altijd net alsof en dan maak ik zo'n geluid een beetje na. Maar echt spelen is wel lastig wij, hoor. Wij hebben thuis zo'n mid-winterhoorn liggen, dat lijkt er ook wel een beetje op, geloof ik. Oh, uh, voor in de Alpen. Ja, ja, ja nou, in Twente doen ze dat ook heel graag. Zo oh, Je komt uit Twente. Ja, dat veel. De Nederlandse Alpen oh, is dat. Is nou ja. Um, Wat ga je doen straks? Ja, en dit is de zondag komt een Poolse dame, Anna Hojnatska. Ze is de oprichter van de 1%-club. En dat betekent dat je 1% van jouw riante BNN-inkomen... wel aan het goede doel kan geven. Mm -hmm. Daar streef ze naar. En dat gaat allemaal via internet... waar aanbieders van goede doelen en donateurs elkaar uh, kunnen ontmoeten. En ze stond ook nog op nummer 29 van de duurzame top 100. Dus het is echt een uh, duurzame vrouw. Ja, zometeen dus om uh, 7 over 7. Yes in Dit is de Zondag. Veel plezier daarbij. En wij zijn er volgende week zondag weer vanaf 4 uur midden in de nacht... met een nieuwe 4-7. Tot al. In vroege vogels. Doe vogels, zal je bedoelen. Gaan we het daar nou weer over hebben? Niet dan.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 Doe de check op localwarming.nl en maak kans op 2500 euro aan isolatie. Hilbert, je moet doorrijden! Hilbert, je de moet, doorrijden. Doorrijden. moet Allround schaatskampioen Hilbert van der Duim, anti-held in de jaren 80, vanavond in volle glorie bij Andere Tijden Sport. Iets na tienen op Nederland 1. Kans maken op 2500 euro aan isolatie?